Een hoorspelserie in 17 delen naar de gelijknamige omnibus van Wien van Zand. In de bewerking van Anna Bosman. Ruggie Marlis Cordia. Deel 12. Het wordt een hele epistel, hè? Hmm. Er is nogal niet wat gepasseerd. Maar Douwe, nou je toch zo aan het schrijven bent... vraag ik me af of het wel goed is om Menno met die lasten op te zadelen. Och. Weet je weet niet hoe zo'n jongen daar in Amerika reageert. Het is geen kind meer. Nee, dat niet. Maar hij heeft nogal veel op met Marij. Nou, dan is het maar goed dat hij weet wat zijn boer Marij heeft aangedaan. Tja, welke zin? Welke zin, ja, dat wordt ons ook niet gevraagd. We hebben maar te slikken wat over ons komt. Wat kan ik verder? Zijn volwassen mensen. Ja, Reuze volwassen. Sjoerd neemt zijn vriendin mee naar huis. En, en die spraakleraar zit daar op kamers. Dat is toch niet normaal? Of vind jij van wel? Hm, wat is er in deze wereld? Het is hemelsnaam nog normaal. Dat zullen de buren wel niet zeggen. Ach. Het is toch een grote schande voor de buurt. Ik durf daar geen stap meer over de drempel te zetten. Ik moet er gewoon niet aan denken. Het is toch niet normaal? Ik snap er niks van. Als vrouw hoef je dat toch niet te nemen. Ach, ze heeft niets meer te bepraten met die baartmans. Baartmans? Ja. Hij heeft ze baard laten staan, oh, is toch geen stijl. <tie> Maar zo te zien gaan ze gewoon met elkaar. Ook? Dat doet maar. Maar voor dat kind vind ik het het ergste. Schaap. Je ziet hem ook nooit buiten. Nou, je het zegt. Zeg. Weet je wat ik zo opeens denk? Nou. Ze zullen toch geen commune hebben met elkaar? Commune? Hoe bedoel je? Nou. Iedereen met iedereen. Dat kan best. Dat kan best, nou je het zegt. Hij is er helemaal een type voor. Hij loopt er altijd zo ranig bij. En zij dan? Stille water hebben die begronden. Wat je zegt. Gek idee eigenlijk, hè, zo naast de deur. Maar als ze maar weten dat ik ze niet meer aankijk. Lucht zijn ze voor me. Lucht. Ach, jongeman, misschien is het een vreemde vraag, maar weet u misschien de gemakkelijkste weg naar het noorden? Naar het noorden? Waar moet u precies zijn? In Krampen. Oh, maar als u er dan geen bezwaar tegen heeft, wil ik best met u meerijden. Ik moet namelijk in Dronte zijn. Oh, prachtig, prachtig. Jongeman, u bent mijn gast. Ja, uh, hier moet u rechts aanhouden. Daar bent u zeker van? Ja, nou en op. Nou, zelf was ik er nooit uitgekomen, weet u. Ach, uh, mijn naam is Wolters. Ik ben predikant. Oh, ik ben Benno Dijkema en hoop eens landbouwer te worden. Landbouwer op het nieuwe land? Ach, uh. mooi. Je ja, kan het eigenlijk niet. Hè? U woont, hè? Ja. Ach ja, natuurlijk. U had het over donten. Ja, Ja, mijn vader was een van de eerste pioniers. Ach, uh, uit Zeeland misschien? Nee, nee, nee. Nee, want uit Zeeland zijn na die verschrikkelijke stormramp... heel wat boeren naar de Nieuwe Pols getrokken. Ja, dat was hard werken geblazen, hard werken. Ja, iets dergelijks was met mijn vader ook het geval. Alleen wij komen van oorsprong van het Hoge Land, de Kop van Groningen. Ach. Mijn vader maakte als tweede zoon weinig kans op het bedrijf. Maar ach, wat zullen u die dingen interesseren? Oh, ah, dat moet u niet zeggen. De polders zijn mijn hobby. Ja, ik werk al jaren aan een soort kroniek. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Oh, het is maar bescheiden hoor, maar heel interessant. In de nieuwe polders borrelt het nog van activiteiten, maar het is moeilijk genoeg om alle gegevens aan te vullen. Het gaat om contacten, begrijp je? Ja, maar bij mijn ouders zult u zeker welkom zijn, hoor. Ze, ze weten niet eens dat ik nu al aangekomen ben. Ah, een verrassing, dus. Ja, zo zou je dat kunnen noemen. Hé, hey, wat let u om meteen even kennis te maken met de Dijkersdicht? Oh, dat is, dat is heel vriendelijk, maar ze wachten op in kampen. Uh, hoe heette die boerderij, zei u? De Dijkersdicht. Ach, dan, dan is jouw vader vast en zeker Douwendijken, maar... Ja, dat is zo. Nou, niet zo verwonderlijk, hoor. Ja, mijn vader is namelijk al met de chroniek begonnen. Nou, ik dacht dat jouw vader zijn draai in de Flevopolder best gevonden had. Ja, nou, en mijn moeder ook. Jouw vader was de jongste van, van twee broers, hè? Ja, o, Menno zou eigenlijk het bedrijf van mijn opa overnemen. Maar zijn echte liefde ging uit naar de zee. Tja, ja, ja kan rijden lopen, hè. Eigenlijk vond mijn opa dat helemaal niet leuk. Maar ja, wat kon hij er tegen doen? Nou, toen heeft mijn vader het bedrijf overgenomen. Omenno heeft vrijwillig afstand gedaan van zijn rechten. Tja, alleen het varen beviel hem helemaal niet. Ah, je meent het Nee, nee. Bij het kleinste briesje werd hij al zeeziek. Ja, en dat is een beetje bezwaarlijk, hè, wanneer je, je geld op het water wilt verdienen. Nou, toen heeft hij maar een baantje in de wal gezocht. Ja. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, hè? U moet hier links aanhouden trouwens. Dank je. En u wordt nu de opvolger van de Dijkersdicht? Zegt u maar Menno hoor. Oh, goed hoor. Dus uh, Menno gaat zijn vader opvolgen? Ik hoop het wel. Ja, ik doe er alles aan hoor. Ik kom net terug van een studiejaar in Amerika. Ja. En als alles goed gaat, wil ik ook nog een halfjaartje naar Denemarken. Ach, en hangt je toekomst op de Dijkersdicht daarvan af? Nou, ten dele wel ja. Ik heb namelijk nog een oudere broer die in Wageningen heeft gestudeerd. Oh, en die is niet bij het bedrijf vertrokken? Niet meer. Nou, oorspronkelijk zou hij vaders opvolger worden. Maar na het behalen van zijn kandidaat besloot hij toch maar om leraar te worden. Oh, wel heel wat anders dan boeren. Ja, nou. Maar hij heeft nu eenmaal een grote passie voor reizen. En een leraar heeft meer vakantie dan een boer. En een dominee. <laughs> nou. Zo, dus jij bent aan de beurt op de dijk nou, eigenlijk herhaalt de geschieden zich, hè? Jouw oom wilde naar zee en je broer wil reizen. Tja, als je het op die manier bekijkt. Ja, maar ik mis helaas de hersens van de dijkenmaat. Nou, dat zal wel meevallen. Nou, werken kan ik best. Maar om uit een bedrijf vandaag de dag een gunstig rendement te halen, ja, daar komt meer voor kijken. Het gaat uiteindelijk om de inzet, jongen. Dat kan wel zijn. Nou, moeder bijvoorbeeld. Die heeft toch niet versjoerd als opvolger. Ach. Misschien probeert je je dat maar. Maar Sjoerd, ja mijn broer dus, die heeft alle diploma's. Nou, uh, je broer is toch gebrand op reizen. Uh, vertel eens, nog, Denk je soms dat hij zijn rechten weer gaat opeisen en dat hij toch boer wil worden? Ik weet het niet. Hij is het bedrijf zo langzamerhand behoorlijk ontgroeid, natuurlijk. Zeg, als, als we daar bij dat restaurant even kunnen stoppen, dan kan ik thuis zeggen dat we eraan komen. Menno! Inderdaad, daar ben ik dan. Ah, oh, dag. Menno, hallo jongen, ben ik blij dat je er bent. Ben je moe? moe. Zeg, waar zijn je koffers? Oh, die staan in de gang. We hadden je pas over zo'n kleine maand terug verwacht. Nou ja, als ik ongelegen... ben. <laughs> joh, dan is zo gek. Ga zitten. Je zou wel moe zijn. Maar er is toch niks aan de hand, Menno? Uh, nee hoor, maar Amerika heb ik nu wel gezien. Ja, je zult het wel knap kinderachtig vinden, maar ik hou toch meer van dit lijntje. Ja. En koffie zoals hier vind je nergens. Want die gedachte alleen al kreeg ik heimwee. <laughs> nou, dus er is echt niks akeligs gebeurd waarom je zo totaal onverwacht bent teruggekomen. Uh, nou? Moeder, is het waar wat vader over Marij schreef? Ja, ik, ik bedoel, jullie twijfelen eraan of Marij brandschoon is. Brandschoon. Ja, om die vraag antwoord te krijgen, ben ik eerder vertrokken. Mm. Ja, maar... Ja, beter gezegd, het was de druppel die de emmer deed overlopen. Als je dat beweert over Marije... dan moet je daar wel bewijzen voor hebben. Zeg, beste Menno. Ik heb die brief van jouw vader en jou niet gelezen. Het kan me ook niet schelen. Maar ik wens niet op deze manier... door mijn zoon op het matje te worden geroepen. Hoor je dat? Ja, dan weet ik nog niks. Wij weten niks en alles. Het ergste is dat we alleen maar leidelijk kunnen toezien. Ach, praat er maar niet meer over. Ik heb slaap... Maar ik weet wel dat Marij al die aantrekkingen niet heeft verdiend. Waar is vader? Ergens op het erf. Ach nee, nee, hij is naar Zwolle. Met de avondboteram is thuis. Ja, dat ga ik wel even leren. Maar je hoeft toch niet ieder weekend de huisdeur achter je dicht te slaan? Hier heb ik geen rust. Geen rust? Omdat die zet er niet is. Nou? Ach, laat maar. We kunnen toch dingen samen doen. Bel Lisette. Het is mooi weer. We kunnen naar het Flevolmeer gaan en daarna pannenkoeken eten. Dat is echt feest voor Rudy. Feest voor Rudy. Ja. Bel Lisette nou maar. Rink rekent er ook op. Rink. Rink. Dat heb ik nou met Rink te maken? Je hebt net zoveel met Rink te maken als ik met Lisette. Snap je? Oh, Marij. Oh, het is geweldig in het water. Maar wel koud. Hier oh. heeft de handdoek. Oh, dank je, lekker. Oh, is het is koud. Hé, hey, sure. kijk toch wat je doet. Rudy, zandtaartjes. Is dat thee? Ja. Nu zonder taart. Ja, nou, oké. Okay. Maar krijgen we nog thee? Let toch even op Rudy. Ach, dat is een kleinigheid. Je moet geen papkind van hem maken. Ik wil wel een taartje, Rudy. Ik wist wel dat je geen smaak had. Ach, ik ben eenvoudig hey, opgevoed, hè? Hé, hey, jongens, het is een mooie dag. Laten we nou geen ruzie maken. Rink en ik hebben geen ruzie, hè, Rink? Ben je mal, jongen? Zo gezellig heb ik het toch nooit gehad? Fijn. Als jullie nog even gaan zwemmen, dan ruim ik het hier op. En wat gaan we doen, Rudy? Mmm, pannenkoeken. Lekker. Heel goed. Pannenkoeken eten. Zo hard, Sjoerd. Steek je niet zo aan. In de polder overkomt mij niets. Nee, maar er zitten nog meer mensen in die auto, begrijp je? Dadelijk hebben we een bom. Nou, dat is dan een historisch moment. Een wagen van de dijkenma's houden ze hier in de polder niet zo gauw aan. Oh. Ook een dijkenma moet zich aan de verkeersregels houden. Zelfdiscipline is een hele opgave. God, ik heb slaap. Kom door die pannenkoeken. Ik heb er maar twee op. Maar twee? Ja. Lekker, hè, Rudy? Hier links, Joert? Ja, ja, ik weet de weg nog wel naar mijn eigen huis. Nee, dan is het goed. Wie heeft daar slaap? Oh, ik heb slaap, ikke. Maar <laughs> morgen moet jij weer vroeg op. Dan vroeg op, voor wie? Voor de dominee. Nee, toch? Zeg, maar hé, ik pas wel op Rudy. Oh, dat zou geweldig zijn. ah oh, een kleine moeite, hoor. We kunnen toch moeilijk met z'n vijven naar de kerk gaan? De gemeente zal niet weten hoe ze het heeft. We hebben niets met de gemeente te maken. Moeder, ik ben niet zomaar onverwacht naar huis gekomen. Oh, Nee, mijn plan was immers om rechtstreeks naar Denemarken door te reizen. Ja, maar je had misschien toch een beetje heimwee naar de boerderij. Naar Flevoland, om te kijken of het zonder jou ook wel gaat. <laughs> Moeder, jullie mogen toch allebei nog best wezen. Tuurlijk, jongen, tuurlijk. Maar we worden wel een dagje ouder. We hebben ons portie wel gehad, Menno. Denk je nou echt dat Marijn niet brandschoon is? Wat bedoel je, jongen? Ik bedoel die prijsmoeder. Misschien heb ik zoiets inderdaad gezegd. Dat hele zotte gedoe daar in Emmeloord zit me ook tot hier. Oh? Ik er niet over om Sjoerd helemaal vrij te spreken. Maar uh, hoe krijgt mijn het in de hoofd... om zomaar een wild vreemde man in huis te nemen? Dat noem ik nog eens de kat op het spek binden. Ja, moeder, dat weet ik. Vader heeft dat helder en duidelijk aan me geschreven. Nou, wat zul je dan? Nee, ik zeur niet. Ik wil alleen maar een paar dingen zeker weten. Eerdags hoop ik zelf bij Sjoerd en Marij binnen te vallen. Nou, dat moet je dan maar doen. Ja, dat zal ik ook zeker doen. Maar ik weiger ten ene male om te geloven... dat Marij ontrouw is geweest. Nou, je durft heel wat te zeggen, Menno. Meisje, de stad. Als ja, de stad daar iets mee te maken heeft. Oh, misschien ook niet. Maar ik heb het wel bij het rechte eind gehad, hè. Maar is geen goede vrouw voor Sjoerd. En dat zal ze nooit worden ook. Moeder, het is gelogen. Je moet je schamen om zoiets om voor Marij te denken. Menno. Ja, Sjoerd is zelf fout geweest. Daar moeten we van uitgaan. Ja, ik weet het wel, het doet pijn, maar zo is het. Ik wil het dus nooit mijn handen voor in het vuur staan. Nou, lieve Menno, je kan nog zo schelden. Maar ik zou je handen om maar even sparen als ik jou was. Je bent notabene nog niet eens een Emmeloort geweest. Ach, nee. Nou, Sjoerd is hier een keer geweest met Rudy. Want op een bezoek van Marij zijn we nog helemaal niet gesteld. Daar heeft ze dan geluk bij. Je bent zo veranderd, Menno. Ja, ik ben niet veranderd, maar jullie draaien de zaak. Dat was wel genoeg, Menno. Vind je niet? Zoek jij het een en ander nog eerst maar eens uit. Nou, dat zal ik zeker. Zo, zo, moeder en zoon. Mooier kun je niet thuis komen. Ja. Zeg, uh, Menno, die, uh, die trekker, hè? Ach nee, vader. Ja, hè vader, die trekker, jongen, doet het niet. En ik ook geen nieuwe, want vader is niet woonachtig in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Dus als je zo goed zou willen zijn om je bereisde ogen even over mijn eenvoudige trekker te laten gaan... ...zou ik dat ten zeerste op prijs stellen. Ja, vader, ik weet precies wat er aan mankeert. En maar gewoon, dat maakt de zaak alleen maar makkelijker. Ja, maar dat kan morgen toch wel. Hoezo morgen? Zou jij morgen dan niet naar Emmeloord gaan? Oh ja. Hij staat in de eerste loods. Uh, wie vader? De trekker, Menno. U heeft geluisterd naar het twaalfde deel van De Weg ligt open. Een hoorspelserie naar de gelijknamige omnibus van Nien van Zand... in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Guikje Roethof, Hans Karsenbarg, Luc van der Lagemaat... Emmy Lopes dias Jan Borkes, Willy Brill, Joke Reitsma... Frans Koppers, Paula Majoor en Robert Sobels. Techniek Raymond van Merkseveen en Leon Dubois, regie... Marty, he scored